Nou, zij gelooft in mij, uh, dat kunnen ze ook in u uh, geloven, want u heeft nu één minuut de tijd, uh, meneer Deen, om de kijker te vertellen waarom stem je PVV.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 Wees wijs alstublieft en maak straks in, uh, in maart het juiste vakje rood. Dank u wel.